De pro-Europese premier van Roemenië stapt op. Marcel Tsiolacu trekt zijn partij terug uit de coalitie na het enorme verkiezingssucces van uiterst rechts. De extreem nationalistische George Simeon won gisteren de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met een ruime voorsprong omdat hij geen absolute meerderheid kreeg is over twee weken de tweede ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen. Ongeveer 150.000 bezoekers zijn vandaag aangeschoven bij een vrijheidsmaaltijd. Daarvan zijn er in het hele land 1200 georganiseerd, een record. Het doel is om mensen van verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar te brengen om te praten over vrijheid. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima aten mee bij een vrijheidsmaaltijd in de wijk Morgenstond in Den Haag. Een wethouder van de Zuid-Limburgse gemeente Beekdalen... heeft onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakt. Hij stapte gisteren na een bezoekje aan een bierbrouwerij in zijn auto... raakte met hoge snelheid een tuinmuurtje en botste op een geparkeerde auto. Zijn bijrijder raakte licht gewond. De wethouder, lid van een lokale partij... spreekt in Dagblad de Limburger van een grote fout. Hij heeft alle partijen in de gemeenteraad van Beekdalen geïnformeerd. Of hij als wethouder kan aanblijven is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En ook vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint regenachtig, maar het klaart al snel op. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 That's the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 Still here I am and you are rambling pure and simple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 Uh, niemand minder dan One Clueless Friend. Nou hoop ik, want ik heb verkeerd in de agenda zitten kijken. Of Pien Breusma dan alsnog de telefoon aan uh, gaat nemen. Maar we gaan het uh, proberen. Uh, want ik ben een uur in de war. Dus uh, ik had het om half negen moeten doen. In plaats van half tien. Dit is Beat Drama.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 ja, op de, op de nacht gericht zijn wat, wat obscuurdere uh, acts in of rap of elektronische muziek. En ik vind dat daar ook een plek voor moet zijn en, daar, en ook weer natuurlijk een uh, soort van talentontwikkeling die daar uh, aan gekoppeld zit. Dus ja, dat vind ik heel goed dat ze dat doen. Ja, um, uh, ja dan hoop je natuurlijk dat er ook volgend jaar dat er ook weer zo'n night editie gaat komen.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 Zeker hoe die nieuwe EP van Panda Noir gaat heten, maar volgens mij heeft die Les Veel uh, Wise, uh, zoiets. Want het heeft uh, iets te maken met de vorige titel van Panda Noir. Panda Noir uh, wat betreft uh, het, uh, de EP die ze hebben uitgebracht uh, een tijdje terug. Veel Being Wise en dit is Les Veel Being Wise. Zo heet uh, de, de, de nieuwe EP.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 Uh, One Clueless Friend, daar sluiten we deze avond mee af. En dat, dat, dat nummer, dat heet The Leave. En die staat ook op dat hele mooie uh, album, wat na 11 jaar is verschenen: The State of Being. Ik zeg tot volgende week. Dag.